Hoofdstuk 18. Hannes speelt voor spook. Bol en de Wit begaven zich naar het huis van de veldwachter. Een sombere stemming had zich van de beide mannen meester gemaakt en Bol keek zo nu en dan schuldig naar zijn kameraad de Wit. Toen ze bij het huis van de veldwachter waren, liepen ze meteen naar de achterdeur, maar daar werden ze prompt tegengehouden door de hond van de veldwachter, die wild en schor stond te blaffen. Het was niet nodig dat de mannen op de achterdeur klopten, want die ging al open en de veldwachter keek naar buiten. Jongen, jonge, zei Bol. Wat is dat, een waakse hond, hè? De veldwachter grinnikte trots en hij antwoordde. Ja, dat is die wel, ja. Waaks is die wel, maar, eh, nou ja, hebben jullie, eh... Nou, dat is niet zo best, hè? Bol schudde somber zijn hoofd. Maar, eh... «Kennen wij niet even binnenkomen? Ik praat liever binnen dan hier achter jouw huisveldwachter. Je weet me nooit.» «Oh ja, kom maar even binnen, hoor», antwoordde de veldwachter Gul. «Ja, maar dan moeten wij eerst langs die hond. En ik durf zomaar niet langs die hond,» zei Bol bekommerd. «Oh, die doet niks als ik erbij ben, hoor. Nee, dat komt, ik ben hem aan het dresseren als politiehond en...» uh dat gaat niet zo gauw. ik heb hem nou een jaar of vijf en eh, ach, het wil nog niet zo erg. <laughs> lachte de wiet. vijf jaar? nou, dan zal het nog wel vijf jaar duren voordat je daar een politieon van hebt gemaakt. en eh, tegen die tijd zal die wel een beetje te oud wezen voor dit werk. ja, dat zit inderdaad niet zo heel best. gaf de veldwachter toe. nou ja, Waaks is die in elk geval wel. nou, koos jij weg daar. Zo, komen jullie er maar langs, zo dan. Kom maar achter me aan, kom maar naar het kantoortje toe. Bol en de wit volgden de sterke arm naar een vertrekje dat meer leek op een rommelkamertje dan op een kantoor. En de veldwachter zei grootmoedig en joviaal. Ga er eerst maar eens bij zitten. Eh, nee, niet op die stoel, Bol, die is kapot. Die moet ik nog eens een keer repareren, maar ja, je weet wel hoe dat gaat, hè. dan komt het er weer niet van. Ik dacht dat het een beste stoel was, zei Bol. Ja, die stoel die is ook wel best, alleen er zitten twee poten los. En als je erop gaat zitten, dan zakken ze eronder uit. Ja, zo, ga jij daar maar, de Wit, en eh, nou, vertellen jullie eens even. Nou, waar zijn het dus de klos? Explodeerde de Wit. En dat is de schuld van Bol. Zo dat de burgemeester erbij staat, zegt hij in een van... Hé, hey, wat hebben we daar nou? Is dat daar al een gat? Afaan, ik natuurlijk meteen luid aan het zingen van de orgelman. Maar uh, de burgemeester had het al gehoord. En toen heeft hij ons meteen weggestuurd. Weggestuurd? Vroeg de veldwachter verbijsterd. Ja, gewoon weggestuurd. Hoe laat is het? Zegt hij. Ik zeg, kwart na vieren. Nou, zegt hij, hoe laat gaan jullie anders altijd naar huis? En... Uh, nou, ik zeg van, vaar burgemeester. Nee, dat zei ik, verbeterde Bol. Maar de wit keek hem bestraffend aan. Hou jij nou maar je mond? Jij hebt al veel te veel gezegd. Afijn, goed dan. De burgemeester zegt tegen ons van, gaan jullie dan maar naar huis? Nou, wij tegen spartelen. Maar laudene, dat de allemaal niks. Wij moesten weg. En toen is de burgemeester alleen nog in de ruïne achtergebleven. Nou, krik wat ik je gezegd heb, barstte de veldwachter los. Die burgemeester van ons, die zoekt daar wat. Wat ik jullie brom. Heb ik nou gelijk of heb ik geen gelijk? Ja, dat lijkt wel zo, ja. Maar uh, wat moeten we nou doen? vroeg de wit. Ja, wat doen we nou? vroeg ook Bol. Maar de wit beet hem toe. Hou jij nou eens even je mond, meneer Bol? Als jij je mond dicht hebt gehouden... Ten hadden wij vanavond rustig naar de ruïne kunnen gaan. En dan had er geen haan naar gekraaid. En nou, nou weet ik niet of... of... Nee man, dat wordt vanavond een hele rare boel, zei de veldwachter. Want ik heb zo'n vaag idee dat de burgemeester vanavond ook naar de ruïne komt. Voor de schat, zei Bol. Ja, als er een schat is, hoomde de wit. Wat ik je brom, er is daar wat te vinden daar in die ruïne. Wat was dat nou precies voor een gat Bol? Ja, antwoordde Bol, hoe zal ik jou dat nou eens haarfijn uit elkaar leggen? Kijk er eens even aan. Ik was dus aan het ruimen en toen voelde ik dat daar een gat zat in die bodem. Het was vol met puin, maar het was een gat. Als je nou dat puin weghaalt, Tenzelfde wel een gang vinden, of misschien een put, of een trap, of weet ik wat. De veldwachter wreef zich in zijn handen. Dat zou best wel kunnen wezen, ja. Ja, wat doen we nou, hè? Zie je, ik moet een beetje uit mijn doppen kijken, dat ik niet tegen de burgemeester aanloop, natuurlijk. Nou, moe, jij bent toch van de politie, meende Bol. Jij ja, kan hem gewoon vragen wat hij daar nou doet. De veldwachter werd een beetje bleek om zijn neus. Ben jij nou helemaal betoeterd? Dat kan ik natuurlijk niet vragen. De burgemeester is hoofd van de politie. Die zou mij vragen wat of ik daar doe. Nee, dat gaat zomaar niet. Nee, ik moet zorgen dat hij mij niet in de gaten krijgt. Maar dat er iets te vinden is, dat weet ik zeker. Weet je wat we gaan doen? Ik nog niet, zei Bol. Nee, natuurlijk niet. Jij weet nooit niks niet. Snauwde de Wit: Stil nou eens even en maak nou geen herrie. Ik weet wat we moeten doen. Als het donker is, dan gaan wij met z'n drieën naar de ruïne. Ik ga op wacht staan en jullie scheppen goud dat gat verder uit. In het donker? vroeg Bol. Er is maand vanavond en het is mooi weer. Oh ja, ja, lekker rustig op wacht staan en wij ons het apenzuur werken. Hé, mooi is dat, klaagde de Wit. Nou, jullie hebben vanmiddag meer dan een half uur korter gewerkt, dat heb je zelf gezegd. Dat kun je dan best vanavond in gaan halen. Nou, uh, ik, uh, ik, ik voelde niet zo vreselijk veel voor, stotterde Bol. Ze zeggen dat het... Uh, uh, Lachte lacht de wit. <lacht> en straks heb je maar nog gelachen? dus jij ben ook bang voor dat spook. Ik, uh? Ik, ''Ik ben helemaal niet bang voor dit spook. Maar wie zegt dat het een spook is? Het kan wel wat anders wezen ook.'' De veldwachter haalde zijn schouders op. ''Houden jullie nou eens even op met die flauwsies: Er bestaan helemaal geen spoken en ook geen geesten. Ik weet zeker dat de burgemeester laatst in de nacht ook bij de ruïne is geweest. Helemaal alleen. En als er een spook was, dan had dat spook hem al lang gegrepen. Nee, mannen, spoken en geesten, allemaal onzin. Allemaal praatjes.'' Gaan jullie nou gauw eten, dan eet ik ook mijn prakkie op. En dan komen we straks bij elkaar, achter de ruïne, en dan gaan wij samen op die schat af. Ik moet die schat eerst nog zien, zanikte de witte. En die zal je zien. Wacht maar af, de burgemeester die doet nooit iets voor niks. Die weet heus wel wat hij doet, dus uh, wacht. Laten we nou eerst eens even kijken wat we precies mee moeten nemen en hoe laat we bij elkaar moeten komen. Als drie echte samenzweerders zaten de mannen daar bij elkaar, en intussen liepen Brilstra en zijn zoon Hannes door het dorp naar het huis van de burgemeester. Hannes had een goede zaklantaarn in de zak van zijn jas en toen die aanbelde, deed de burgemeester zelf de deur open. Hij nodigde zijn medewerkers binnen en al in de gang vroeg hij, uh, «Brilstra, hebben jullie de bromvlieg bij je?» «Nee, burgemeester, dat hebben we niet.» Want we wisten niet wat u precies wou en uh, ja, u snapt wel dat we de bromvlieg hier liever niet gewoon voor de deur willen laten staan. Nee, dat gaat niet. Dat begrijp ik wel. Nou zouden we wel een landing kunnen maken op uw dak of op het achterbalkon, maar ik denk niet dat uw huishoudster dat erg leuk zou vinden. De burgemeester giechelde. Oh, die zou zich een hoedje schrikken, zeg. Maar uh, wat jullie niet konden weten... Ze is vanavond naar een verjaardagsfeestje, dus daar hebben wij geen last van. Ja, mensen, ga er eens even bij zitten. Ik heb een prachtige... Vertraaide hoor ik woord. Ik wil zeggen, een prachtige ontdekking gedaan. Moet je horen. Ik was vanmiddag in de ruïne. Daar waren die twee, die, die Bol en de Wit, aan het werk. Een paar, een paar brave borsten, beste kerels. <laughs> ze hebben altijd ruzie om je dood te lachen. Uh, nou ja, enfin, plotseling zei dus die ene, die, die bol, dat hij een gat gevonden had. Ik hoorde het gelukkig nog net, want die andere, de wet, die zingt altijd, weet je. Dat, dat liedje van die konnige man uh, van de radio. Nou ja, dat doet nu niet ter zaken. Enfin, die bol, die zei dus iets van een gat. Ik heb die twee natuurlijk meteen naar huis gestuurd... En ik ben zelf een half uurtje aan het graven geslagen. Oh, en wat doen? Ja, ik heb nog geen absolute zekerheid natuurlijk, maar er is daar een soort gang. Ik ben eens gaan meten en de ingang is inderdaad zo'n twintig passen van de poort verwijderd. Dat moet die gang dus haast wel zijn. En ik ben al een heel eind met het puinruimen. Als wij vanavond onze schouders onder deze taak zetten, dan denk ik wel dat wij een heel eind kunnen komen. Brilstra keek de burgemeester peinzend aan. U. Uh, u hebt Pol en de Wit naar huis gestuurd. Maar. Uh, vonden ze dat niet vreemd dan? Hoezo? Vreemd? Waarom? Ik heb ze gewoon duidelijk gemaakt dat dit een vriendelijkheidje van mij was. Nee, die twee vermoeden niets hoor. Hoe zouden ze dat ook kunnen? Zij weten toch niet waar het om gaat? Nee, nee, daar hebt u wel gelijk aan, burgemeester. Dat kunnen die twee niet weten, gaf Brilstra aarzelend toe. Bovendien, wij zullen het zekere voor het onzekere nemen. We zullen een wachtpost uitzetten. Mocht er iemand naderen, dan kan die wachtpost een teken geven. Oh nee toch, moet ik nou weer op wacht gaan staan? vroeg Hannes ongerust. Nee, ''Nee, nee, nee. Als wij een wachtpost uitzetten, dan zet ik mijzelf uit. Ik verdraag het stuiven van dat puin namelijk totaal niet. Dat gaat me op een neuszenuwen werken. Nee, nee, ik ga zelf op wacht staan. En als er iemand zou naderen, wat ik totaal niet geloof, maar zou er iemand naderen, dan geef ik gewoon een teken.'' Maar dat kunnen wij toch niet zien, als we daar binnen aan het werk zijn?'' ''Meende Hannes.'' ''Nee, natuurlijk niet.'' Ik geef een teken met mijn mond. Uh, laten we zeggen dat ik. Uh, dat ik kraai als een haan. Nee, dat gaat niet, burgemeester. Dat zou heel verdacht zijn, want in de buurt van de ruïne heb je geen hanen. O, oh, ja, nee. Nee, daar heb je wel gelijk aan, eigenlijk. Nou, dan weet ik iets veel beters. Dan. Uh, dan slaak ik de kreet van een nachtuil. Ja, maar kunt u dat dan? Of ik dat kan? Maar man, ik heb vroeger zelfs koeien en kikkers nagedaan. Dat was op een weldadigheidsvoorstelling. Ja, maar, zei Hannes, een nachtuil, dat is niet zo gemakkelijk hoor. O oh, nee, dat zal ik jou eens laten horen. De burgemeester begon luid te brullen, waarop Ilsta zei. O oh, nee, burgemeester, niet doen zich. Nee, dat gaat echt niet hoor. Dit lijkt meer op een leeuw. Nee, hey, als u op wacht gaat staan, dan moeten we wat anders bedenken. Probeert u eens een kikker, burgemeester, opperde Hannes. Maar Brilstra riep. Ach jongen, hou nou toch op. Bij de ruïne zijn toch helemaal geen kikkers. Nee, nee, een kikker, dat gaat ook niet, hè? gaf de burgemeester toe. En Brilstra zei minzaam. Misschien een krolse kat, als u dat kunt. Ik zal het eens proberen, zei de burgemeester. En hij stootte een fraai gemiauw uit. Brilstra knikte tevreden. Ja, dat is veel beter. Veel beter, zeg. Ik geloof dat de katten nu wel het beste liggen, burgemeester. <laughs> ja, dat geloof ik ook, zeg. Heb ik nooit geweten. Mooi zo. Dus eh, als jullie dit horen, dan weet je dat er onraad dreigt. Kom aan, laten we dan maar meteen op weg gaan ook. Hebben jullie een lantaarn bij je? Ja, burgemeester. Eh, we hebben alles bij ons, zei Brilstra. Mooi zo. Ik denk zo gereedschap, dat hoeven we niet mee te nemen. Dat bevindt zich al in de ruïne... Dus eh, op, mannen, op ten strijde. Ha, ik begin er plezier in te krijgen. Dat zal een groots moment worden... als we de schatkamer van de graaf van Waterland openen. Oh, ik zie het helemaal voor me. Goud, diamanten, paarlen, spinnenwebben. Het is allemaal mogelijk, ja. Dat trekt me nu juist zo aan, Bril. De verrassing, hè? de onzekerheid, de spanning, het avontuur en daarvoor zal ik jou altijd dankbaar blijven. Ja, Brilstra, zonder die bromvlieg van jou was ik nooit van mijn leven op de toren van de ruïne gekomen, en dan had ik dat leukje niet gevonden, en dan hadden we al deze ontdekkingen niet gedaan. Nou, dat is erg vriendelijk van uw gezicht, burgemeester. Ja, ja, zelfs al zou die hele bromvlieg van jou naar beneden tuibelen, Brilstra, dan nog heb je nu al grote dingen tot stand gebracht voor ondermate. Ik denk er eigenlijk over om jou in de toekomst te benoemen tot ereburger van ons dorp. Als, als dat tenminste gaat natuurlijk. Daar moet ik bij gelegenheid de gemeentewetten op nakijken. Kom aan vrienden, wij gaan op weg. Met zijn beide gemeentenaren ging de burgemeester op stap. Onderweg werd er niet gesproken. En toen het drietal de ruïne naderde waarschuwde de burgemeester Brilstra en Hannes nog een keer dat ze hard moesten werken en dat ze vooral goed moesten letten op het miauwen van een krolse kat. De burgemeester vatte nu post als wachter en Brilstra en Hannes drongen de ruïne binnen. Zonder moeite vonden ze de plek waar Bol de schop had laten liggen en ze zagen meteen dat daar inderdaad een soort gang moest beginnen. Hannes haalde een tweede schop en zwijgend begonnen vader en zoon puin te ruimen. Brilstra morde zo nu en dan iets over burgemeesters die anderen altijd aan het werk weten te zetten. en die dan zelf rustig buiten blijven staan en. Plotseling hield Hannes op met werken en hij luisterde ingespannen. Maar hij hoorde alleen het zachte zoeven van de nachtwind. Weer werkte het tweetal een paar minuten door. En toen. Toen kreiste daar buiten, als een gil in de stille nacht, een kat. Wat is dat? vroeg Hannes dom. Dat is de kat. eh bedoel de, de burgemeester. Vlug, doe die schep weg en dan hier, achter dit muurtje. Kom mee. Kom nou, gauw nou, zes de brilstra. Ja, ja, ja, ik ben er al. Wat zullen we nou krijgen? Ik begrijp er ook niks van. In de avond komen hier nooit mensen. Nee, en zeker niet sinds ik dat praatje rondgestrooid heb van een spook of een geest, fluisterde Hannes. Ik geloof dat de burgemeester zich vergist heeft, Hannes. Stil eens, vader. Ik meen dat ik voetstappen hoor. Misschien heb je gelijk. Jij hebt jongere oren dan ik. Ja, verdorie, ik hoor ook wat, Hannes. Door de stille nacht kwamen zachte geluiden. Wel verdraaid. Wat kan dat wezen? Ze zijn met meer dan één, fluisterde Brilstra. En ze praten zo zacht. Ik herken de stemmen niet, vader. Nou ja, we zullen het zo wel zien. De maan geeft gelukkig licht genoeg. Kijk eens, pa. Dat is de veldwachter, zist de Hannes. En daar heb je bol. Nee, maar... Wat moeten die hier in de avond? Zouden ze iets in de gaten hebben, vader? Ja, dat moet haast wel. Scht. daar heb je de wit ook. Wat komen die luid doen? Vader, weet je wat ik denk? Die komen hier voor hetzelfde als wij. Ja, je zou best gelijk kunnen hebben, Hannes. Nou, stil. Ze komen dichterbij. De indringers spraken zacht, maar vader en zoon konden ze goed verstaan. Nou, waar hebben jullie dat gat nou ontdekt? vroeg de veldwachter. Hier, o, veldwachter. Kijk maar. Hé, hey, wat is dat? Ik dacht niet dat ik het al zo diep uitgegraven had toen we wij vanmiddag weggestuurd werden, zei Bol. Ja, zal je wel weer eens een keer vergissen, meende de wit. Of zou de burgemeester en het graven zijn geweest? Vroeg Bol. Wie zal het zeggen? Ik heb jullie al verteld. De burgemeester die is hier wat aan het zoeken. Wat ik jullie brom. Dat was de stem van de veldwachter. Ik weet zeker dat de burgemeester hier vanmiddag puin heeft zitten weggraven. Zei Bol weer. Nou ja, is te beter dan maar he? Zei de veldwachter. Dan weten we dat we op de goede weg zijn. Kom op mannen. We laten er geen gras over groeien. Aan het werk. Ik ga op de uitkijk staan en jullie leggen die gang bloot. En als er nou iemand dan komt, wat dan? vroeg Bol. Dan kom ik jullie gauw waarschuwen, zei de veldwachter. En als jij zo gauw hier niet heen kan komen, vroeg Bol weer. Dan fluit ik, zei de veldwachter. Maar de wit de. Ben jij nou mal? Dan hoort iedereen dat er hier mensen binnen. Nee. Nee, jij moet een ander geluid maken. Ken je niet blaffen als een hond? Nee, dat kan ik niet, zei de veldwachter. En Bol lachte smalend. Nou, jij hebt anders vijf lange jaren naar die aanstaande politiehond van je kinderen luisteren. Hou jij nou je mond, Bol? Bromde de wit. Veldwachter, kun jij niet uh, miauwen als een kat? Weet ik niet. Komt er ook niet, Joban, er durft hier toch niemand te komen in de avond, vanwege dat spook. Man, hou op, ik ril ervan, zei Bol. Ach, schijt toch uit, er is hier geen spook en er komt hier geen spook. Nee, nee, spoken bestaan niet, en geesten ook niet, zei de wit. Laat ze je me niet horen, als ze een mens zoiets horen zeggen, dan komen ze juist, zei Bol bekommerd. Ja, nou, zitten jullie nou maar niet langer te leuteren, ga nou maar gewoon aan je werk. Ik hou een oogje in het zeil, en als er iemand aan zou komen, dan miauw ik wel als een kat. Nou, tot straks dan, en schiet een beetje op. Ja, ja, zei Bol. Die veldwachter heeft makkelijk praten. Hij gaat lekker achter een boom staan, en wij de puinruimen. Hm, tja, hier in het donker ziet het er toch wel heel anders uit als overdag. Afijn, Werken maar. Praat dan ook niet zo veel en werk dan, zei de witbazig. Brilstra en Hannes hoorden de schoppen in het puin gaan en Hannes stootte zijn vader aan en fluisterde. Vader, die twee moeten hier weg. Ja, maar hoe? vroeg Brilstra. Ik weet er misschien wel wat op, fluisterde Hannes. Ik ga ze alle drie bang maken. Brilstra haalde zijn schouders op. En hij zei korzelig, ach, wat nou toch bang maken, dat zijn toch drie flinke kegels, die zijn heus niet bang voor Hannes Brilstra. Nee, natuurlijk niet, voor mij zijn ze ook niet bang, maar ik zal er wel voor zorgen dat ze mij niet te zien krijgen. Nee, ik ga geluiden maken. Geluiden maken, hoezo? Ja, tuurlijk, hele gekke, griezelige geluiden. We hebben ze toch net horen praten over een spook. Als ze nu griezelige geluiden horen, dan denken ze dat het spook in de buurt is. Dus jij wilt voor spook gaan spelen, Hannes? Ja, tuurlijk. Ik zou maar oppassen. Als ze merken dat jij het spook bent, dan zou het best dus kunnen wezen dat het spook een flink pak slaag krijgt. Nee hoor, die krijgen mij heus niet. Ik ga Iftbal in de witbank maken. Blijft u nou maar lekker hier staan. Ik sluip om de ruïne heen en dan... Eh... Nou ja, dat, dat hoort u zo dadelijk wel. Nee, ik weet het beter. Het eerste stukje, dat sluip ik met je mee en dan ga ik de burgemeester opzoeken. Die moet daar rechts ergens tussen de bomen staan. Ja, als u maar mooi uitkijkt, want de veldwachter die staat daar ook ergens op wacht. Ja, wat dacht je nou? Ik kan goed zien in het donker en ik weet waar de burgemeester op wacht staat. Nou, kom op. Ik ben vreselijk nieuwsgierig of jij die bol en die de wit wegkrijgt met een paar gekke geluiden. Tot straks, pa. En eh, als ze we weg zijn, dan gaan wij weer verder met het graven. Ja, tot straks. Maar kijk nog maar uit je doppen, wees voorzichtig. Ja, pa. Fluisterde Hannes nog, en toen verdween hij in het duister. Met uiterste voorzichtigheid zocht Brilstra zijn weg naar de achterkant van de ruïne. Toen liep hij helemaal om en daarna benaderde hij met grote behoedzaamheid de burgemeester die daar achter een boom verstopt stond. Kijk daar eens even, siste de burgemeester. Kan je hem zien? Kijk, Bril, daar staat de veldwachter op wacht. Mijn eigen veldwachter houdt de wacht en ik sta hier op hem te letten. Volkomen zotte situatie. <laughs> en de burgemeester giegelde vrolijk. Zeg, Bril. Waar heb je Hannes gelaten? Brilstra legde het hoofd van de gemeente een beetje zorgelijk uit wat Hannes van plan was en intussen stond de burgemeester in zijn neus te knijpen, want hij voelde een niesbui naderen en als die losbrak, dan zou alles verloren zijn, compleet en subiet verloren. En daar kwam plotseling door de stille nacht het meest griezelige, meest angstaanjagende geluid dat de burgemeester en Brilstra ooit gehoord hadden. Hoewel ze wisten dat Hannes begonnen was met de voorstelling... liepen de rillingen de beide mannen over de rug. Het geluid had iets van het bedroefde loeien van een koe... maar het was schriller en er lag een wereld in van een wanhopig verdriet. Het scheelde niet veel... of de burgemeester had in zijn handen geklapt van blijde verrukking... En meteen weer was er dat oneindig verdrietige geluid. Goeie genade, fluisterde de burgemeester verheerlijkt. Wat een prachtig geluid is dat, Bril. Wat een kunstenaar. Die jongen is een artiest. Die kan meer dan ik, die kan... En verder kwam die niet, want er naderden haastige voetstappen. En Brilstra en de burgemeester konden duidelijk de stemmen verstaan van Bol en De Wit. Zeg, veldwachter... En ja, dat ook gehoord, vroeg Bol. Ja, ja, dat heb ik ook wel gehoord, ja. En wat zou dat, vroeg de veldwachter. Wat dat zou? Man, dit was vlak bij ons. Wat is dat? Dus zal de wind wel geweest zijn of zo, zei de veldwachter. De wind? Man, jij bent niet wijs. Dat was de wind niet, zei Bol. Nee. Het was de wind niet. Daar al in de ruïne kun je de wind altijd wel horen. Maar uh, dit is een heel ander geluid. Deze keer was de wit het volkomen eens met Bol en die vroeg weer. Wat kan dit geweest zijn? Ja, wat kan dat nou geweest zijn, een koe? Achter de ruïne is een weilandje. Zullen misschien een paar koeien staan of zo? Oh nee, zei Bol. Nee, dit was vlakbij ons. Dat weilandje, dat weet ik wel. Dit is een heel eind weg. Nou, dan zal het toch de wind wel geweest zijn. Kom op, hé, gaan jullie nou even aan je werk. Schiet even op, zich. We hebben nog meer te doen vannacht. Nou, ik, eh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er niet zo'n zin in, zei bolschichtig. Nee, ik ook helemaal niet. Ik wil eerst weten wat het geweest kan zijn. Niks natuurlijk. Ach, hé, wat een onzin. Hebben jullie wat gezien dan? vroeg de veldwachter. Nee, gezien heb ik niks, zei Bol. Ik heb ook niks gezien, zei de wit. Bol wist er wel raad op. Weet je wat je doet, veldwachter? Jij moest maar eens even met ons meekomen. Jij hebt een zaklantaarn bij je en wij niet. Ja, hallo. Ik weet niet of dat nou wel zo veilig is, hè? Stel je voor dat iemand het licht van die lantaarn ziet, aarzelde de veldwachter, maar de wit riep uit. Kom nou, laat jij even naar je kijken, veldwachter. Er is daar ook niemand in die ruïne, Dit zeg je zelf, dus eh, dan kent er ook niemand wezen die dat licht ziet. Precies, de wit, krik zo. Ja, ja, veldwachter, daar hebt mijn collega de wit volkomen gelaken. Of, eh, of durf jij misschien niet, vroeg Bol. Wat een onzin. Natuurlijk durf ik wel. Wat dacht jij nou van mij? Waarom zou ik niet durven? Een goede politieman die durft alles. Nou, ga dan mee, met je lantaarn, zei Bol. Oké, okay, vooruit met de geit, maar ik weet zeker dat daar niks is en niemand is. Allemaal onzin. Nou, het is dan te beter. Dan kun jij makkelijk even meekommen, zei de wit. Ja, ja, ik kom er al aan. Uh, gaan jullie maar voor dan. Nee, ga jij maar even voor. Jij hebt de lampveldwachter. Het is een hele hoop beter als jij voorop loopt. Brilstra en de burgemeester hoorden de drie mannen wegtrekken in de richting van de ruïne en na een paar minuten scheen de veldwachter ze toch weer zo ver te hebben gekregen dat ze weer aan het werk waren gegaan, want hij kwam alleen terug. Dat was natuurlijk totaal niet naar de zin van Hannes... en weldra hoorden de burgemeester en Brilstra het klagende geluid... van een nachtuil met verschrikkelijke maagpijn. Daar heb je Hannes weer, burgemeester, zei Brilstra. Ja, Bril, ik hoor het. Een goed geluid. Prachtig geluid, Bril. Alleen, nee, deze uil is aardig, maar die koe was echt mijn favoriet. Dat scheen ook door te dringen tot Hannes want even later galmde de koe weer door de ruïne. Ja, dat is het werk, dit is het helemaal, riep de burgemeester opgetogen, en meteen naderden weer de stemmen van de twee arbeiders. Nou, dit is dan de laatste keer geweest. Ik ga er niet meer in. Overdag, Het is even anders, maar zo in de nacht... Nee, ik doe het niet meer. Ik ook niet. Het is daar niet plaats zei de wit. Ach, schijt toch uit, houd toch op, begon de veldwachter. Veldwachter, jij ja, kan mij nog veel meer vertellen, maar daar, in die ruïne, daar is wat. En jij ja, die geluiden dan niet gehoord? vroeg Bol. Ja, nou, geluiden, hoe, hoe vaak moet ik je dat nog zeggen? In zo'n oude ruïne hoor je altijd wel geluiden. Maar niet van dit soort geluiden. Nee, daar is wat, hield Bol vol. <laughs> Grote kerels en dan bang voor een paar geluiden. Man, man, man, van geluiden is nog nooit iemand doodgegaan, hoor. Dat ken wel weet je. maar ik ga er niet meer in, zei Bol. En de wit viel hem bij. En ik ook niet. Ik denk er niet over. Ik weet het een hele hoop beter. Bol en ik zullen hier wel blijven staan om de wacht te houden. En dan ga jij maar in die ruïne om dat puin weg te ruimen, veldwachter. Ja, dat lijkt mij ook een heel goed idee zei Bol. Een heel goed idee, en bovendien hebben wij nou hard genoeg gewerkt. Jij kent ook wel eens een beetje paan gaan ruimen, veldwachter. Jij bent in slotte ook geen jong en jij hebt ook een paar handen aan je lijf. net zoals wij. Ja, maar, maar daar ben ik helemaal niet zo handig in, hoor, stotterde de veldwachter. O, oh, die handen gaat dat heb je zo te pakken, dat leert vanzelf, en paan en ramen, dat ken iedereen, zei Bol flink. Nou, uh, als het dan moet. Ja, dat moet. En uh, laat die zaklantaren maar mooi hier. Die heb je daar toch niet nodig, zei Bol. Niks hoor. Die zaklantaren neem ik mee. Als, als politieman zou ik die best eens nodig kunnen hebben. Oh nee, die geef ik nooit af hoor. En uh, nou, dan zal ik jullie wel even laten zien wat een beetje stevig doorwerken is. Ik zal daar eens even puin gaan ruimen dat jullie je ogen uitkijken. <laughs> geluiden. Bang voor een paar geluiden. Twee grote volwassen kerels, bang voor geluiden. Burgemeester, dit duurt me allemaal veel te lang, zuchtte Brilstra. We krijgen die lui nooit weg. Brilstra, antwoordde de burgemeester, ik ben vol vertrouwen in Hannes. Die zoon van jou, die zal... En verder sprak de burgemeester niet... Want uit de ruïne kwamen de meest afgrijzelijke geluiden, kettingen rinkelden, een vrouw gilde in vreselijke angst en de zieke koe loeide in ontzettende nood. Dit alles duurde nog geen dertig seconden en toen kwam de veldwachter heigend aanrennen. Brilstra en de burgemeester konden alles horen wat er besproken werd. Ja, nou, eh, nou heb ik toch ook iets gehoord. Iets, eh, iets heel raars, ja. Ik geloof dat jullie wel een beetje gelijk hadden en eh, dat het in, de, in die ruïne hier niet pluis is, heegde de veldwachter. "Oh, kom jij er ook eindelijk achter? vroeg Bol. Dat was een raar geluid. Hebben jullie dat gehoord? Heel goed, heel best en dat was geen mens, zei Bol. Nee, dat was Sam. Uh, Tja, wat kan dit geweest zijn? vroeg de wit. Ja, wat uh, uh, wat kan dat geweest zijn, mannen? Ik uh, ik heb nog eens om me heen gekeken, maar uh, dat wordt niks vannacht. We kunnen daar beter morgen mee verder gaan. Ja, dit geloof ik ook wel, zei de wit hoopvol. Waar kunnen we beter naar huis gaan? Het is ook al zo laat, hè, Vond Pol. <tus> ja, ja. Het is niet dat ik bang ben, hoor, maar het uh, is, uh, is al wel best laat, ja. En, uh... en er ligt nog zo'n bergpaan, moet je kijken daar, zeurde de witte. En het is al zo laat, Terence de bol. Ja, het is, het is net wat ik zeg, hè. Het is uh, zo'n bergpaan en al zo laat. Ja. De drie mannen verdwenen in de stilte van de nacht... En weldra kwam Hannes tevoorschijn. Hij kreeg een reus van een compliment van de burgemeester, en die ging voort. Zo, dat was prachtig, en nu gaan wij aan de slag. Ja, zei Brilstra, puinruimen, en wat heb ik daar een zin in.